Het nieuws van 6 uur. Kees Groot. Met het september treedt hij toe tot de Raad van Bestuur, heeft de NPO bekendgemaakt. Van Dam kwam in 2003 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Daar hield hij zich onder meer bezig met media. Sinds 2015 is hij staatssecretaris van Economische Zaken. Premier Rutte heeft bij premier Netanyahu van Israël geprotesteerd tegen de ontmanteling van een Nederlands ontwikkelingsproject op de Westelijke Jordaanhoever. De Israëliërs namen zonnepanelen en apparatuur voor elektriciteitsvoorziening mee, omdat er geen vergunning was verleend voor de bouw in het Palestijnse dorp. Het kabinet noemt de inbeslagname door Israël onacceptabel. Italië mag 5,4 miljard euro steken in de noodlijdende bank Monte. De Paschi. De Europese Commissie heeft daar toestemming voor gegeven omdat aandeelhouders fors meebetalen. Sinds de economische crisis zijn de Europese regels voor staatssteun aan banken strenger geworden... om te voorkomen dat belastingbetalers te dupe worden. De Fransman Arnaud Desmares heeft de vierde etappe in de Tour de France gewonnen. In Vittel won hij de sprint van een uitgedund peloton. In de slotfase waren er verschillende valpartijen, waaronder Mark Cavendish het slachtoffer van werd. Terrain Thomas behoudt de gele trui. Het weer vanavond blijft er in het noorden kans op een bui. Vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen wordt het in het midden en zuiden van het land zo'n 25 graden. In het noorden blijft het bewolkt met mogelijk wat regen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad flinke vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Na een ongeluk bij Bunschoten vielen vanaf een de vesting... Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Empel en Waardenburg 7 kilometer. Vanuit Amsterdam via Utrecht naar Den Bosch tussen Breukelen en Oude Rijn 10. En tussen Culemborg en Zalbommel nog eens 9 kilometer. Richting Amsterdam op de A4 vielen rijden tussen Den Horen en Zoeterwoude. Op de A12 naar Utrecht, de naastep van een ongeluk bij knooppunt Gouwen, nog 10 kilometer vielen. En richting Hoek van Holland op de A20 bij Rotterdam-Delshaven staat 3 kilometer. en staat een kapotte auto. Tot zover de verkeers.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 Ja, dit is weer een nieuwe uitzending van CFM in de avond live. Met lekkere muziek hier op uw Zandvoortse radio. En heel veel meer natuurlijk. Interviews, informatie en gezelligheid over de entertainmentwereld natuurlijk ook. Uh, ja, hoe was uw week? Laat het weten. 023 573 0393. Uh, ja, normaal zou ik aan Tyman vragen van uh, Tyman, hoe is jouw week geweest? Maar Tyman is er vandaag niet. Hij uh, heeft helaas, uh, ja... Andere bezigheden. Maar ik heb wel een trieste mededeling, of trieste mededeling niet. Maar dit is weer de laatste uitzending van het seizoen. We gaan de zomertijd in. En dat betekent dus dat wij, uh, ja, dat we eventjes het stomen van zomerstop van twee maanden hebben. We zijn er 5 uh, september, zijn we er weer. En dan weer fris en fruitig van de zomer. En dan is timing er natuurlijk ook weer. Maar uh, dus we maken nu anderhalf uur gezelligheid op de radio. En dan uh, komt het uh, helemaal goed. Dit is in ieder geval. See you de avond live. Met allemaal leuke mensen. We gaan in ieder geval bellen met Mike Dane over zijn single presentatie. Hoe die is. Is, uh, geweest. En um, ja, in ieder geval uh, gaan wij ook nog uh, bellen met Susanna. Zij heeft een nieuwe singeltje uitgebracht. Riel en uh, Stef Horen en Nick Brinkhuis gaan we bellen. Dus uh, genoeg artiesten... in de uitzending vandaag. En uh, genoeg... Uh, te doen in deze uitzending. De standaard-items, uh, die doen we vandaag niet. Want we hebben zoveel artiesten dat we dat gewoon niet... Uh, gaan redden. Maar het is wel leuk... om uh, gewoon lekker paadjes van de luisteraars... te draaien. Dus heeft u een verzoekje 023... 573... 0393. Nogmaals 023... 573 0393. U kunt ook inloggen op uh, Facebook. En dan mijn naam is Roy van Buringen. En dan ziet u ons live in de studio. Ook leuk. Of uh, stuur gewoon een verzoekje via... Facebook maakt het allemaal niet uit. Doe dat gewoon gezellig en doe gezellig mee in deze uitzending. We gaan het eerste verzoekje voor u draaien en dat is uh, ja, jij bent de liefde van maan. Speciaal voor Pieter Jouwstra. Geef mij eentje handen, kijk in mijn ogen.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 Jij bent de liefde van Maan hier op CFM Mijn antwoord aangevraagd door Pieter Joustra. We hebben hem speciaal voor jou gedraaid. Maan. Dames en heren, wat ik al zei, we hebben een drukke uitzending vandaag. Eh, waar, eh, vol met eh, artiesten uit de entertainmentwereld. Helemaal geweld. Dat ze altijd tijd voor ons vrij hebben gemaakt. In deze, ook in deze laatste uitzending van het seizoen. En ik heb Nick van Brinkhuis aan de telefoon. Of Nick Brinkhuis, sorry. Aan de telefoon. Goedenavond, Nick. Goedenavond. Leuk dat jij ook even tijd voor ons vrij hebt kunnen maken. Ja, zeker. Ja, je hebt een nieuwe single uitgebracht, vertel! Ja, dat klopt. Hij is alweer een weekje of drie uh, onderweg en uh, hij doet het aardig lekker, zo nu toe. Ja, want, uh, want uh, hoe heet de single? Overal. En uh, waar gaat hij over? Ja, eigenlijk een beetje over, uh, ja, over een vrouw uh, die ik elke keer uh, weer tegenkom. Hè? Uh, nou ja, wat ik zie zal zeg, overal kom ik haar weer tegen. En, uh, ja, eigenlijk een beetje een, een soort uh, spel, een kat en muisspel. En uh, aan het einde van het liedje dan uh, zijn we bij elkaar. Is het in het werkelijkheid ook zo gegaan? Ja, wel ongeveer. <laughs> en je merkt toch soms wel bij artiesten dat de liedjes soms ook wel de werkelijkheid zijn. Dus daarom dacht ik, ik vraag het toch even. Ja, inderdaad. Dat is vaak is dat, is dat wel zo. En in dit geval uh, ja, klopt het aardig. Bij, uh, ja, bij mij en mijn vrouw uh, dat was het eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen andersom, mijn vrouw die zag mij constant. En uh, in het liedje zie ik mijn vrouw constant. Dus, ah. <coughs> net andersom. Wordt je goed ontvangen door de mensen? Ja hij, doet het, uh, ja, hij doet het aardig goed. Hij heeft wat uh, door uh, heel veel radiostations opgepakt. En uh, ja, wat dat betreft, uh, ja, ondanks een hele drukke periode. Want er, komt, uh, ja, er is de laatste maanden heel veel nieuwe muziek uitgekomen uh, van allerlei artiesten. Ja. Dus uh, ja, ondanks dat uh, helemaal geen klagen. En ja, we gaan er natuurlijk uh, zometeen uh, zeker even luisteren hier op de radio. Is er, heb je er een clipje bij gemaakt? Ja, hebben we, hebben we ook gedaan. Een lekkere dagje in de Zandvoort uh, hebben we alles uh, gefilmd en opgenomen. In Zandvoort? ja. Het is dus, uh, eigenlijk uh, gewoon hier in deze buurt. Ja, dat klopt. Ja. En, en waar hebben jullie hem opgenomen? Bij de, ja, bij de zee. Uh, ja, waar precies Ik weet het niet eens, ik ben niet heel erg bekend in Zandvoort. Want het is voor mij een uh, ja, dikke twee uur rijden, maar ja. ergens in Zandvoort. En we gaan hem gewoon zo meteen even op onze Facebookpagina zetten. Kijk, ah, het is altijd goed. Zeker, we delen graag de videoclips natuurlijk, dat is geen probleem. Ja, leuk man. Hey, uh, ja, en de optredens, hoe, hoe gaat het daarmee? Uh? Ja goed, we zijn lekker druk. Tot, nu, uh, ja, tot aan de bouwvak zitten we eigenlijk uh, ja, zo goed als vol. Er zijn nog een paar kleine gaatjes, maar uh, ja, eigenlijk mag ik niet klagen. Elk weekend zijn we lekker op pad. En uh, ja, dat gaat hartstikke goed. Alleen we blijven een beetje hangen en uh, hier in deze regio, waar ik zelf vandaan kom, is het oosten van het land. En uh, ja, ik zou het leuk vinden als ik uh, ja, ook wat verderop in het land dus iets meer geboekt was. Ja, nou ja, wie weet, ik uh, ben nu hier op de radio... Ja, daarom... dus aan je clipjes om te draaien. Wie weet zegt dan een kroegeigenaar van kom gezellig een keer hier optreden. Ja, daarom dat het hartstikke leuk zijn, absoluut. We hoorden dat wel vaker hoor, Ik ben, dat uit heel veel andere regio's de artiesten toch ook wel een keer hier willen optreden. En dat dat uh, af en toe nog wel een beetje moeilijk is. Ja, maar dat is, uh, ja, dat, ja, dat is gewoon lastig hè. Ja, er zijn natuurlijk bij jullie in de buurt ook wel artiesten en uh, ja, daar ga je niet iemand uh, die er twee uur voor moet rijden... Uh benaderen zo snel. Dus uh, ja, dat is uh, soms wel een beetje lastig en uh, ja, ik zou het best leuk vinden om ook eens verderop in het land, hè. Dus Dat mijn, mijn eigen bekendheid hartstikke goed en uh, ja, net zo gezellig. Misschien moet CFM gewoon een keer een promotietour uh, organiseren ja, voor nou, dat Ja, dat lijkt me een goed idee. <laughs> ik neem het mee in de achterhoofd. Top. Hé, hey, uh, ja, ik denk dat we het singeltje gewoon lekker gaan draaien. Nou, gezellig. Ik zeg, ja, kondig hem maar aan. Mijn naam is Nick Brinkhuis en je komt mijn nieuwe single overal. Dan moet hij wel gaan komen. Ja. Hier is hij. Dankjewel Nick. Dankjewel, fijne avond. Ben. Fijne avond, Hoi, hoi. hoi. Ja, Sneller, mijn hart gaat sneller als we verdriet Proberen live te bellen. Hey Goldie. Hey Goldie, je bent live in de uitzending bij CFM's Antwoord. Hé, hey, superleuk. Ja, leuk dat je even tijd voor ons hebt kunnen maken. Ja, zeker. Hey, uh, ja, je single is uitgekomen gisteren. Hoe geweldig is dat? Ja, het uh, was super gaaf. Het was echt een heel leuk feestje. Dus uh, het begint al goed ermee. Ja, want uh, vertel waar werd het feestje gegeven? Wie trad erop? Bij BLVD in Amstelveen. En onder andere Danny Braaf, uh, Armand Fuchs, uh, Michael Ome, Nancy Berend was er ook. Dus ja. Een mooi line-upje dus. Ja, was zeker. Was zeker geslaagd. Ja, je, je, je grote. Ja, hoe moet ik het zeggen? De grote man was er niet. Hè? Die is er ligt in het ziekenhuis. Ik bedoel uh, Leo Nardel natuurlijk. Ja, klopt. Want hij had zich ja. wel er heel erg op verheugd, toch? Ja, hij had zich er heel erg op verheugd. En. Uh, ja, ja, Leo is voor mij als familie, dus uh, het was ook echt een uh, schok uh, dat hij het ongeluk kreeg. En uh, ja, hij vond het onwijs uh, jammer dat hij er niet bij kon zijn. Nou, wie weet bij je volgende single, want ik, als ik hem zo hoor, dan denk ik dat er wel een vervolg komt. Ik hoop het. Want, uh, hoe is deze een beetje ontstaan? Want ik ken jou al een hele tijd, natuurlijk hier uit Zandvoort. Je, je trad een van de eerste optredens dus ook op, uh, die ik heb gezien natuurlijk. Maar ja, uh, vertel, hoe is deze single naar uh, ja, die lange tijd zo op, uh, op je pad gekomen? Ja, nou ja, het is nu natuurlijk uh, ja, ruim twee jaar nu alweer dat ik het uh, zingen wat serieuzer op uh, ben gaan. Uh, en ja, je doet mee aan talentenjachten, uh, je laat meer je gezicht zien. Op een gegeven moment krijg je meer boekingen. En zo krijg je ook veel meer, uh, ja, dat, dat mensen je onthouden. En uh, ja, zo weer goede contacten gekomen. Ja, Jouw single heet uh, Mezelf zijn, hè? Ja, klopt. En is het een single uit de werkelijkheid of is hij gewoon geschreven? Nee, hij is wel uh, zeker uit de werkelijkheid, ja, geschreven. Het is toch uh, een apart wereldje, het zangwereldje. Dus ja, het is, uh, je moet gewoon jezelf blijven zijn en bij jezelf. Uh, en bij jezelf ja. blijven. Ja, dat vind ik heel belangrijk, ja. Ja, zeker, zeker. weten. Hey, is er een singeltje bij, of een, uh, is er een, um, een clip bij gemaakt? Ja, er is zeker een clip bij gemaakt. Die uh, Als het goed is, staat die morgen online. Dus spannend, spannend. Even, uh, even in spanning, maar uh, die, komt, die is onderweg. Nou, je hebt natuurlijk een sneak preview gegeven op je Facebookpagina. En nou moet ik zeggen, het zag er wel heel erg geweldig uit. Net als een liedje trouwens. Ja, dank je wel. Dankjewel. Ik, had een, uh, ik uh, zeg je eerlijk, er, er is natuurlijk nu in de, in de zangwereld een bepaalde sound aan de gang. En jij hebt er ja, totaal iets anders uitgegeven. Uh, uitgebracht Om het zo maar te zeggen. En dit is wel een uh, vernieuwende sound. En ik, en ik denk dat het uh, ja, best wel gaat lopen eerlijk gezegd. Ja klopt. Ik vind, ik vind het ook heel belangrijk. Dat je gewoon. Uh, kijk mijn stijl is gewoon niet de Marianne Weber stijl. En ik uh, vind gewoon dat je moet blijven bij jezelf. En ja of het nou aanslaat of niet. Natuurlijk het zou uh, super leuk zijn als het aan gaat slaan. Maar ja ook als het niet aan gaat slaan. Dan heb ik in ieder geval wel een project gemaakt. Uh, met de juiste mensen om me heen. Had ik zelf helemaal 100% achter staan. Dat vond ik wel heel belangrijk. Nou, wij gaan in ieder geval draaien met plezier hier op de radio. En ik hoop dat uh, vele radiostations dat gaan doen voor je. En natuurlijk ook gaan delen, want dat is heel erg belangrijk. En dan, ja, dat uh, zou heel fijn zijn. Geven wij in ieder geval Super. onze bijdrage. Super, dank je wel. Hey Goldie, ik ben, uh, was in ieder geval blij dat je even tijd hebt kunnen maken in de uitzending. Je moet weer door met werken. Yes, dan graag gedaan. En we gaan hem gewoon draaien voor je. Dankjewel. Oké, okay, bedankt voor je tijd. Hoi, hoi. Zo, hoi. Goldie Keller hier op Civic Zandvoort. mezelf zijn. Geweldig plaat hoor. En dit is Goldie Keller, sorry, met mezelf zijn. Want ik had er gewoon weer zin in, maar. Ik ging door een heel, maar vul me roeping. Heel mijn leven zat ik in een looping. Ik moest weg voor het foutgeen. En nu ben ik waar ik al zijn. Wat je ook zegt, ik doe wat ik vind. Vlieg nu tegen alle winden in. Eigenweg, als een klein kind, zwem ik tegen de stroom. Het voelt zo goed wat ik nu doe. Ik heb nu... meer zocht een redding? Dat is de reden dat ik u zie. Ik blijf mezelf, doe mijn eigen ding. Ben gelukkig en heb mijn vrienden kreeg. Standing in front of me I said hi I got a little place nearby I wanna go I should have said no Someone's waiting De lekkerste is hoe je hier op uw radio bij CFM Zandvoort in de avond live. Heeft u verzoekjes 023 573 0393. Zometeen bellen we met de volgende artiest. You actin' kinda shady, ain't calling me baby, better say my name the other day, I would call, you would say, baby, how's your day? But today, ain't it the same? Every other word is a-huh, yeah, okay U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. Leuk dat u nog steeds luistert. Heeft u verzoekjes 023 573 0393. En uh, zoals ik al zei, we hebben een hele drukke avond... met allerlei gezellige artiesten aan de telefoon. En uh, dit keer hebben we Stef Horen aan de telefoon. Goedenavond, Stef. Heel goed, goedenavond. Leuk dat je even je tijd hebt kunnen maken voor ons. Jazeker, leuk dat jullie, uh, dat jullie me bellen. Nou, dat is altijd belangrijk toch... dat artiesten verdienen om gedraaid te worden op de Nederlandse radio. Super. Dat hey, is we bellen over je nieuwe single... Het gaat om de liefde. Ja. Vertel, hoe is, hoe is hij ontstaan? Hij is ontstaan uh, ja, in de studio. We, we waren bezig met een, uh, met een, uh, met een mooi klein liedje. Uh, wat een uh, opvolger zou moeten zijn voor de, de Bommes Gebarsten, de, de eerste single. En toen kwam hij uh, s ochtends uh, de studio in. Uh, met dit melodietje. en hij zei: Nou, ik heb nou wat. En uh, ja. Ik vond het een heel lekker melodietje. Ik vond het lekker, uh, lekker gezellig klinken en uh, vandaar dat we deze eerder hebben uitgebracht dan een uh, iets kleinere, mooier liedje eigenlijk. Ja, want het gaat wel lekker met je toch qua de muziek? Ja, uh, het, het gaat niet slecht. Uh, de eerste single die is in november uh, is die uitgekomen. Daarvoor was ik al acht jaar bezig, maar... Uh, ja, ik heb er echt vorig jaar pas voor gekozen om met een eigen repertoire te gaan starten. En uh, dat gaat lekker. Mensen zingen de singles mee nu op, uh, op feestjes waar ik sta. En uh, ja, ik merk ook qua boekingen dat het beter gaat. Dus uh, ja, ik mag echt niet klagen. Ja, want komt dat dan, om dat, qua boekingen dat het beter gaat, komt dat dan omdat ze je toch wat meer gaan leren kennen door je eigen muziek? Ik denk het ja, ik denk het wel. Want voorheen was ik altijd overal wel aan het zingen. En ik merk nu dat, dat ik ook aan de andere kant van het land nu uh, geboekt word. En waar ik voorheen dan niet kwam. Dus ik kom een beetje uit mijn buurt waar ik, uh, waar ik gewend ben, zeg maar. Dus ja, ik denk wel dat het met, uh, met, met ook met onder andere met uh, interviews te maken heeft. Bijvoorbeeld als ik uh, voor een nieuwe single. Kijk, jullie heb ik nu aan de telefoon. Maar soms moet ik het hele land door voor, uh, ja, voor de promotie. Voor, uh, voor een nieuwe single. En ik denk dat mensen me dan horen. Dat ze, dan toch, uh, ja, dat ze me daardoor eerder boeken. Want je komt uit de regio Alkmaar, toch? Ja, ik woon in, uh, ik woon in de omgeving Amsterdam en ik ben geboren in, uh, in Alkmaar. oké. Okay. Hé, hey, uh, ja, de single, er zit er ook een clipje bij? Ja, er zit een clip bij, die is uh, te zien op, uh, op YouTube. En uh, ja, die ging lekker, die, uh, die stond, met drie dagen stond die al iets op uh, 16.000 uh, views, dus dat, dat ging wel als een kogel. En dat doe je goed? Ja, dat ging lekker. Stel, uh, mensen willen wat meer informatie over je hebben, waar kunnen mensen terecht? Je kan, uh, kan je vinden op stefhoren.nl en op de officiële Facebookpagina, dat is Official. En daar kun je alles vinden waar ik sta en uh, of, uh, wanneer de nieuwe single bijvoorbeeld aankomt. En uh, ja, de rest van alle muzikale bezigheden. Zijn er nog wat leuke dingen gepland voor komende tijd? Uh, nee, er zijn, uh, er zijn leuke optredens. En ja, we zijn alweer bezig met de, de nieuwe single. En dat, dat gaat wel wat rustiger nu, omdat ik, uh, ja, we hebben, de nieuwe single is net uit eigenlijk, dus we gaan ja. even rustig aan doen, niet gek, maar uh, ja, er zit wel weer iets moois aan te komen. Zoals de zomertour, toch? Ja, zeker weten, daar sta ik ook. Dat is uh, 16 juli sta ik daar. En dat is in, uh, in Eerge Waard. Dus dat is ook altijd, uh, altijd leuk. Vorig jaar heb ik er ook mogen staan. Dus dat is een uh, leuk event altijd, vind ik. Ja, altijd heel erg druk en goed bezocht. Ja, zeker weten. En uh, gezellige mensen natuurlijk. Ja. Dus. In ieder geval uh, mensen, als u uh, wat informatie wil hebben over uh, Stef Hoorn, kan dat natuurlijk op jouw website. Ja, www.stervoren.nl. Ik uh, wil je voorstellen, we gaan, gaan je nummer draaien, dus ik zeg, kondig hem maar aan. Super. Mensen, hier is mijn nieuwe single, het gaat om de liefde. Dankjewel voor je tijd, hè. Yo, jullie bedankt. Hoi. Hoi, hoi. Lekkere zomerse klanten. Stef Horen. Ben je niet meer van mij? Toe laat het me weten, schat. Onzekerheid. Ik ben het zat. Speelt er iets in je hoofd dat ik nog niet weten mag? Je doet zo vreemd al weken lang. Is er iemand die je hebt ontmoet? Weet je niet wat jij me zeggen moet? Of wil je me misschien dan toch niet kwijt? Just Als jij naast me ligt en ik je wat vragen wil Draai jij je om, met vaag en stil Hou je dan nog van mij of weet je het zelf niet meer Raak ik je kwijt en doe dat zeer Raak je je gevoelens in de war Kun je niet meer slapen in de nacht Ben je bang dat jij verkeerde keuzes maakt Weet dat ik er voor je ben Het gaat om de liefde van Stef Horen hier op uh, ZFM Zandvoort. Het lekkerste station uit uw regio. Uh, we hebben een, een gezellige uitzending vandaag. Een bomvolle uitzending kan ik zeggen. Want we hebben allerlei leuke artiesten uit de entertainmentwereld. Met allemaal nieuwe singeltjes. Want uh, ja, er zijn er de afgelopen tijd best wel hopen uh, uitgebracht. Waaronder van de, van de volgende artiest. Want hij heeft de uh, afgelopen weekend zijn singlepresentatie gehad in de Murphy's in Haarlem. Ik heb Mike Daan aan de telefoon. Goedenavond Mike. En hey, goedenavond Roy. Leuk dat je even tijd hebt in je drukke agenda. Ja, klopt. Druk. de druk. We zijn uh, volgast bezig met de promotie van een nieuwe single natuurlijk. Ja, want hij wordt uh, goed ontvangen door de mensen. Ik ben uh, echt, echt reuze enthousiast. Ik ben uh, super dankbaar. Ik vind het zo gaaf wat er uh, momenteel gebeurt. Het is natuurlijk heel wat anders. En dat uh, iedereen van me gewend is. Hij is gewoon lekker up tempo. Ja, gewoon top. Ik ben helemaal, helemaal enthousiast. Ja, want uh, ja, je had ja, van zondag je, uh, je cd-presentatie bij de Murphys in Haarlem. Bomvol met artiesten, he. vanaf uh, drie uur tot een uur of twaalf. Drie tot uh, twaalf zijn we vol gas gegaan inderdaad. Met alleen maar uh, leuke, leuke, uh, goede collega's. Die me de hele dag uh, ja, muzikaal hebben ondersteund. wat ik uh, super dankbaar voor ben. Nou ja, ook goed bezocht. Dus uh, ja, helemaal leuk. We hebben een volle bak gehad, dus dat was uh, ideaal. Dat is natuurlijk het mooiste wat je op zo'n dag kan uh, hebben, waar je eigenlijk ook naartoe wil werken. Maar ja, dat blijft altijd een god natuurlijk. Ja. Maar het is, uh, ondanks dat we het uh, dus in het hartje van het centrum hebben gedaan, is het uh, mij goed bevallen. Ja, want uh, hoe is dit keer de single ontstaan? Want je hebt toch altijd wel een verhaal bij een single, toch? En, uh, de single zegt, zegt het vanzelf alweer, want ik weet wel alweer hoe laat het is. Ja, dat kon niet anders uh, uitblijven dan dat we dat natuurlijk uh, groots in een uh, schitterend feestgevecht moesten, moesten doen. Want met andere woorden van, uh, Mike was altijd de laatste die uit de kroeg eigenlijk naar huis ging. Ja. En, en met, uh, de met de muziek natuurlijk nog. En aan de hand, uh, op die manier heb ik het ook geschreven. Maar ja, nu wel op een andere manier toch? Ja, zeer zeker. Maar nu om de rotzooi op te ruimen. Bijvoorbeeld, de lege glazen. Ook alles. En dat moet maar bevegen, hè. Nee hoor. Nee gewoon. Kijk zoals je weet. Natuurlijk. Ik doe de muziek samen met mijn vrouwtje. Ook alles doen we met eigen geluid. Dus ja. Als het feestje afgelopen is. Hoort daar ook opruimen. En je geluid opruimen weer bij natuurlijk. Ja ik ben er wel eens bij. Ik kan het op een afstand bekijken. <lacht> <laughs> maar oké. Okay, even stond het Maar uh, ja. Ik weet wel hoe laat het is. Hele mooie hoest trouwens. En uh, hij, hij, hij valt op. Ontwerp weer door uh, Anita Dane, natuurlijk, maar weet die eigenlijk alle, uh, al het hardwerk, alles doet ze altijd voor me, de flyers, uh, en daar is ze gewoon ook uh, fantastisch goed in. En ik ben er ook daar weer super, super blij mee. Ja. Het is gewoon inderdaad een leuke hoes geworden. Hey Mike, alleen één ding is nu anders dan normaal. Je hebt natuurlijk de zomerzonen uitgebracht, kom weer bij mij, en uh, de laatste single dan Geluk, en nu dan, uh, ik weet wel weer hoe laat het is. Maar... Normaal is de clip altijd online al. Kunnen mensen meteen kijken naar je clip? Klopt. Je houdt mensen in spanning nu, hè? Dat is misschien ook wel een achterliggende bedacht. We hebben natuurlijk ook uh, het moment dat we de clip op wilden nemen. En omdat het toch een zomersnummer is, uh, hebben we ervoor gekozen om uh, dat niet uh, helemaal met de uh, met rotweer van vorige week uh, op te nemen. Dus We hebben gewoon besloten om het professioneel aan te pakken. En gewoon eventjes netjes te wachten tot uh, de weergoden ons gezin zijn. En op dat moment uh, de clip op te gaan nemen. Dus dat hebben we naar nou morgen verplaatst, eigenlijk. Dus we gaan, uh, nou hoop ik alleen dat die weergoden naar me luisteren. Uh, ja, dat is wel belangrijk. <laughs> maar dat is dus uh, hoe het in de planning ligt, eigenlijk. Nou, anders vraag ik de Chinezen wel om een uh, bom de lucht in te schieten met heel veel zout, dat die wolken verdwijnen en dat het zonnetje gaat schijnen. Dat is toch ook weer wat, hè? Met die lange afstandraketten. Bijvoorbeeld. is van mijn me nemen. Bijvoorbeeld ook. <lacht> We weten weer hoe laat het is. Ik weet alweer hoe laat het is. Hé, <lacht> hey, nog even een laatste ding. Wat ik wel een heel mooi ding... We hebben het vorige keer er ook al over gehad. Wolter Kroes heb je jou succes gewenst, hè? Ja, via Facebook. Ter, uh, ook Wolter Kroes weet alweer hoe laat het is. Dat het volks Weet gaat. En wij natuurlijk dat... Uh, ja, mijn idool is en blijft gewoon uh, Walter Cruz. Het, uh, ik zing in mijn repertoire natuurlijk ook verschrikkelijk veel nummers van Walter. Omdat ik zelf gewoon... Uh, ja, hey, misschien wel een hele grote fan ben van Walter. En uh, ja, daar heel erg tegen kijk En ik probeer zelf in mijn eigen muziek soms ook wel eens wat... Ik ben gek op dat gevoelige, maar ook op het feest. en ja, ja. Walter heeft het ook nu ook lekker simpel. Ik hou daarvan. En uh, ja... en Brengt het, komt het toch zo op die manier dat hij je gewoon succes wens? Nou, daar kan je heel erg trots op zijn, toch? Klopt, daar ben ik uh, super, super, super trots op. Het is ook een uh, hartstikke leuk film die ik heb zelf ook opgeslagen. En die zullen we ook zeker bij de promotie van ik weet alweer de laatste hoe laat het is, zullen we die gaan gebruiken natuurlijk. Heel erg belangrijk. En, uh, er zijn uh, een paar singles onderweg van te Want tenslotte moet Wolter uh, zelf ook weten hoe laat het is natuurlijk. Ja. <laughs> Hey, ik, ik denk dat het gewoon tijd is om hem lekker te gaan draaien op de Zandvoortse radio. Je bent trouwens de tweede Zandvoortse artiest die uh, deze week een singeltje uitbrengt, hè? Ja, mijn collega Kol die heeft inderdaad ook een hele mooie single. Gisteren heb ze maar eergisteren uitgebracht. Nee, gist, ja, eerg nee gisteren, gisteren. Jij nou, was eergisteren. Ja, gisteren. Dus uh, ja, Die wil ik natuurlijk ook verschrikkelijk veel succes wensen met, uh, met de mooie single. Ik hoop ook dat hij lekker dik gaat, kn gaat knallen worden. Want het is een fantastische zangeres. En die is ook uh, aardig uh, voet aan de grond aan het zetten. Ik hoor je het, wie ja. weet ook hoe laat het is. Wie weet ook hoe laat het is. <laughs> <laughs> nee, maar we zitten ooit te praten in de auto. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, maar die meid wens ik natuurlijk ook uh, verschrikkelijk veel succes met de nieuwe single. En dat hij uh, ook maar een, een buiken van een plaat mag hebben. Nou ja, het is jullie alle twee gegund. Misschien leuk uh, in de top 100 onder elkaar of boven elkaar. Maakt niet uit. Nou, inderdaad. Dat, uh, misschien uh, dat we allebei in de top 30 staan of zo. Dat zal lekker zijn, toch? In ieder geval, wij gaan jouw nieuwe single uh, draaien. Ik zeg: kondige mama Mike. En uh, heel veel succes met de promotie. En natuurlijk de zomertour, hè? daar ga je ook nog doen. En zomertoe gaan we natuurlijk 16 juli in iedere waard. Dat is ook weer uh, via Radio NL. Dus ben ik super dankbaar dat ik daarbij mag zijn. Maar in ieder geval, hier is hij dan, mijn laatste nieuwe single. Ik weet alweer hoe laat het is. Op jou zit ik nu al mijn zin, de, de laatste uurtjes. Mario hier met mij, Dana, Ik weet alweer hoe laat het is. Natuurlijk te downloaden via de welbekende downloadshops of Spotify. En uh, ja, dat was dit nummer natuurlijk ook van Goldie. Die kan u ook natuurlijk downloaden via Spotify of uh, op andere plekken. Natuurlijk gewoon even googlen en dan komt het helemaal goed. Dan moet Casper dan ook maar even doen met Spotify. Plaatje die die aanvraagt. Mijn dames en heren, we zijn alweer bij het laatste liedje van dit uur uh, gekomen. En dat uh, komt helemaal goed. Zometeen zijn we zeker nog eventjes een half uurtje buiten terug. We zijn ietsje eerder klaar. En uh, ja, dan is dit de laatste uitzending van het seizoen. En dan zijn we 5 september gewoon weer terug op dezelfde tijd. En dezelfde zender. Dus zometeen het uh, laatste half uurtje van CFM in de avond live van uh, dit seizoen. In ieder geval blijf lekker luisteren. En we gaan zometeen nog een artiestje bellen. En dat komt dan helemaal goed. En uh, we gaan een plaat draaien van uh, Sorry hoor, even de weg kwijt. Oh ja, ja, ja race maar. Gaan we lekker draaien voor u. En dan zijn we zo meteen naar het volgende plaatje bij u terug. Tot zo.